Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat het Elon Musk functie elders wordt. De baas van Twitter heeft een poll online geslingerd... waarin die twitteraars laat stemmen over zijn toekomst. Mag hij blijven of moet er een ander in zijn plaats komen? Volgens tech redacteur Nanda Kostelijn zien veel twitteraars Musk liever vertrekken. Wat we zien is dat er heel veel wordt gestemd. Al meer dan 14 miljoen keer sinds dat hij die peiling heeft geplaatst. Een meerderheid, 57%, zegt nu ook dat hij moet opstappen. En ja, tenslotte heeft Musk vaker deze vorm gebruikt om grote besluiten te nemen. Onder meer over de toekomst van Donald Trump. Nou ja, daar heeft hij zich toe aan gaan houden. Dus je zou kunnen zeggen dat hij zich ook hier misschien aan gaat houden. Rond kwart over twaalf weten we meer. Dan sluit de Twitter-peiling. Voor de kust van Thailand is een schip van de Thaise marine gezonken. Er waren 106 mensen aan boord. Daarvan worden er nu nog 33 gezocht. Er stond een harde wind op zee... waardoor er water in de boot terechtkwam en de stroom uitviel. Door het slechte weer is het voor reddingswerkers moeilijk om vermisten te vinden. De gevonden voorwerpendienst van de NS heeft het er maar druk mee. Dit jaar lieten reizigers 50.000 dingen achter in de trein. 10.000 meer dan vorig jaar. Het zijn niet alleen maar sleutels, airpods of portemonnees. De NS vond bijvoorbeeld ook een kleine motor, een hondenbench en een vloerkleed. En het is een spannende dag voor inwoners van Husen. De explosievenopruimingsdienst is daar bezig met het ontmantelen van een oude vliegtuigbom. die vorige maand werd gevonden. Bewoners van 85 huizen moesten vanmorgen tijdelijk ergens anders heen. De EOD legt uit: hoe ze hem ontmantelen. We gaan eerst demonteren. Dus dan scheiden we de ontsteken van het, van het lichaam. En vervolgens pakken we het lichaam op, wat dan eigenlijk alleen nog maar een brok springstof is. Maar uiteindelijk gaan we ervan uit dat we de bom veilig mee kunnen nemen naar een vernieteringslocatie. Geen echt lichaam, dat is dus de bom zelf. Het demonteren is inmiddels gelukt. De bom is nu onderweg naar de plek waar ze hem veilig laten ontploffen. Het weer nog, de gladheid van gisteravond en vannacht is bijna overal verdwenen... en komt voorlopig ook niet meer terug. Het wordt een grijze dag met veel regen. Vanmiddag 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hacht van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en knoopt de Amstel, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A7 Hoorn Zaanstad tussen Pummerend en Afrit-Zaandijk, 4 kilometer file. A10 Komplein de Nieuwe Meer tussen Zeeburg en Amsterdam-Buitenveld, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En richting de Nieuwe Meer tussen Sloterdijk en Slotervaart, 4 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw, sneeuw, warmte, warmte.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 Zaterdagochtend met Kansas Dust in the Wind bij Goedemorgen Zandvoort. Het is weer zaterdag 17 december, al bijna de laatste van 2022. Nog 15 dagen en dan mogen we 2023 verwelkomen. En ja, Goedemorgen Zandvoort. We gaan vandaag acht onderwerpen weer bespreken die allemaal met Zandvoort te maken hebben. Want er is veel te doen zo richting de feestdagen. Vandaag presenteer ik samen met Roy Dongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alsof er niks uh, aan de hand was. Ja, alsof er niks aan de hand was. Ik had mijn koptelefoon <laughs> nog niet op. En dat kwam omdat ik luisterde naar Dust in the Wind. Uh, en daar word je altijd heel rustig van, hè? Nou, ik heb uh, door Kansas gereden. Uh, okay. Dan heb je inderdaad Dust in the Wind en de tumbleweeds die over de weg waaien. Uh, dus dat riep allerlei romantische herinneringen op. Hartstikke mooi. Wat gaan we doen vandaag? Nou, heel veel uh, spannende dingen natuurlijk. Ik hoop dat de kansspelautoriteiten uh, ingelegd zijn... want Peter Bluis komt de prijswinnaars bekendmaken. En dat gaat natuurlijk om kapitale prijzen. Dus dan moeten we toch wel zorgen dat we ons de regels houden. Um, dan hebben we ook nog de Engelentafel. Uh, dat is iets okay. heel speciaals voor kerst. Uh, wijn aan zee uh, gaat weg uit het station. Het was eigenlijk bijna wijn aan het station aan het worden. Uh, maar dat was geloof ik altijd al uh, de bedoeling dat het tijdelijk was. Maar er komt vast iets anders uh, Christi Kennedy. En daarna hebben we de sprookjeswandeling. Oh ja, die is vandaag, ja. ja zeker. Ja, ja. Dat is een mooie, die keert weer terug, hè? na twee jaar ook natuurlijk. Ja, alles begint weer een beetje natuurlijk na corona. Zo, uh... Ja, we mogen ja. weer een beetje gaan. Ja. En dan kun je al wat vertellen over het tweede uur, Jammer. Ja, een kleine tease dan in ieder geval. Uh, Nelke van Koningsveld heeft een boek geschreven, Hotel Happiness. En daar komt ze alles over vertellen. Arjen Berendsen uh, heeft een nieuwe actie voor uh, de Lions Club. Uh, eigenlijk die jaarlijks terugkeert uh, richting de feestdagen. En naast de sprookjeswandeling opent vanavond de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Vlak voor jouw deur uh, Roy. Ja. En uh, Dennis Polders uh, hebben we dan aan de lijn. En Peter Tromp, uh, daar sluiten we het programma mee af. Want die uh, heeft de banden verbroken met Tromp Kaas. Ja, Peter Tromp sluit ook een stukje af denk ik dan maar. Ja, precies. Ja, Vandaag aan het einde. Daar, vandaar inderdaad aan het einde, maar allereerst, hij hangt al aan de lijn, Peter Bluis van de OVZ Loterij. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, goedemorgen, hey. Peter. Alles goed hoor. Ja, zeker want jou ook. Ja, lekker man. Ik ja, ben mijn stem, stem een beetje kwijt, want ik, uh, ik uh, ben verkouden en gisteren opgetreden in, uh, voor Wim Hildering, hè, toneel. Oh, ja. En hoe ging het? Ja, fantastisch. Ja, heb je een staande ovatie gekregen? uitverkochte huis en ze vonden het allemaal geweldig. Ah, oh, fantastisch. Dus we zijn allemaal blij. De spelers zijn blij en het publiek ook. Daar ja. gaat het om. Nou, je stem is nog prima te horen, hoor. Ja, doe mijn best. Gelukkig. <laughs> en vertel eens, uh, uh, nou, heel even kort voor de luisteraars. De afgelopen ronden zijn natuurlijk al heel spannend geweest, maar vandaag is het wel een hele uh, spannende ronde, hè? Nee hoor, dat valt mee. Het is gewoon, de, de, de weekprijzen gaan eruit. Ja. We er zijn uh, er 29 uit mijn hoofd. Kijk. Dus we zijn wel even bezig met, uh, met trekken. En de hoofdprijzen die worden pas uh, 31 december uitgedeeld. Juist, dus ik heb nog, weer, nog steeds de kans om een prijs te winnen. Ja, klopt. <lacht> nog steeds. Oké, okay, gelukkig. Uh, nou, ik zou zeggen, uh, ga van start. De Wijnstraat zit ongetwijfeld aan de radio gekluisterd. Is goed. En ik ga beginnen. Een fles wijn aangeboden door Hotel Hoogland is gewonnen door Marijke Dessing. Een cadeaubon van 20 euro gewonnen door Angelique Stroet. Aangeboden door Bloem Sierkunst Bluis. Een kibo kaas aangeboden door Kaashuis Tromp. Gewonnen door R. Wendelgelst. Een cadeaubon van 15 euro aangeboden door Flut Fashion. Gewonnen door en Mielkovic, als ik het goed uitspreek tenminste. Botermalse biefstukken, drie stuks. Marcel's Festtheater is daar de gegeven van. Gewonnen door Gerta Rietveld. Een cadeaubon van 25, nee, wacht even, de kaarshoek uh, geeft een verrassingspakket. De waarde van 50 euro. Gewonnen wow. door meneer of mevrouw C. Schaap. Een pakket voor buitenvogels, aangeboden door Rio's dierenspecialist, gewonnen door Sabrina Keur. Koper, sorry, koper, ja. ja maar... Die is allemaal hetzelfde ja, heen, die is het Een zak oliebollen en appelflappen, aangeboden door oliebollenkraam Harry Vaarse, aangeboden door, of, uh, aangeboden door Harry Vaarse. Uh, prijswinnaar is Anemiek Stam. Een hamburgermenu, snackbarplein, ...is de aanbieder, gewonnen door P. Piepenbrink. Uh, een Zandvoort Local T-shirt, aangeboden door Nalu, gewonnen door Tine Paap. Een waardebon voor 12,5 euro, aangeboden door Viskraam Adi Goud gewonnen door T. Huisman. ontwormen voor de hond of de kat, aangeboden door Dierenkliniek Zandvoort, gewonnen door R. van den Broek... Een cadeaubond van 10 euro, aangeboden door Brazé, gewonnen door Eij Leijesen. Een zak vet essentials voeding voor hond en of kat, aangeboden door dierendokters, ja, dat gewonnen is wel, door T. Dat, dat is wel belangrijk dat je erbij zegt dat het voor katten en honden is. Ja, ja. Ja, <laughs> uh, cadeaubon van 25 euro, aangeboden door de Zandvoerse Apotheek. Gewonnen door Van Elswijk. Uh, nu neemt mijn assistente Monique neemt het over. Want mijn adem is inmiddels op. En zuurstof ook. Dus ik ga nu uit zuurstof. En zij neemt het van mij ook. Dank je wel, uh, Vast bij Peter. En uh, sterkte ermee. En ja, dan voor de volgende trekking weer natuurlijk. Ja, ja, is goed. Dank je. Goedemorgen. Hier Monique dan. Nou, goedemorgen Monique. Helemaal blij. Een ander geluid. Ik ga verder. Een tegoedbon van 15 euro voor Shop en Smaalstore, Store. Centerparks. Uh, Elkoper Duif. Cadeaubon van 20 euro door Bloemhuis W. Bluis. Winkelcentrum Noord. Uh, EM Blauw. Medium Pizza van de Domino's. Door Verhoeven gewonnen. Een cadeaukaart van 20 euro van de Bruna. Uh, mevrouw Koper Bluis. Dan krijgen we een cadeauverpakking wasparfum van Natuurgeneeskracht. Tina Burgert. Cadeaubond ter waarde van 15 euro van Frituur Dan Ver. A. Lenselink. Twee tickets. Race Re... Squares. Square. Sorry, ik moet even goed lezen. Twee tickets van Race Squares Kwizantvoort. Zijderveld. Een lifestyle bond ter waarde van 25 euro van Bond van Zijn Lifestyle. Door A. Westerman. Cadeaubond ter waarde van 15 euro. Vera Flowers Gifts. Clarissa Zonneveld. Een cadeaubon ter waarde van 25 euro voor Kids Avenue, J. de Jong. Lunchdinerbon ter waarde van 50 euro, Le Bar, Yvonne Dammerhoff. 250 gram bonbons, ah lekker. <laughs> Patisserie Chocolaterie Zandvoort, Seegode Brouwers. Cadeaubon ter waarde van 15 euro van Mendy's. A.L. Blas. En als laatste de goodiebag van het Zandvoorts Museum, de familie Drommel. Nou, dat is. Uh, nou, We weten welke familie drommel het is, want er zijn natuurlijk ook nogal wat. Uh... Ja, op lood staat naamadres, telefoon en e-mailadres ah. uh, gemeld. Dus alle winnaars krijgen een bericht uh, wanneer ze hun prijs kunnen afhalen. Oké, okay, ze moeten dus niet uh, nu uh, staande gang naar de, naar de prijs uh, uitrekenen. Nee, ze moeten niet gaan. te bellen, ze nee. worden gebeld. Goed zo. <laughs> Heel belangrijk. Nou, dat was weer een hele collectie prijzen. Ja, en ik heb me best wel voorstellen, hoor, dat je af en toe even verstuitert. want het is natuurlijk ook wel frituur dan ver. En dan ineens moet je weer over in het Engels en in het Nederlands. Dus ja, het is, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het heel goed gedaan uh, allebei. En, heel goed. Uh, dank jullie wel en tot volgende week. Tot volgende week, mooi. Tot ziens weer.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 Thank you. Uh, twee uh, stukjes muziek, Roy. Ja, heerlijk. Zo heerlijk, zo'n uh, mooi stukje muziek tussen de uitzending door. Tussen de interviews door. Ja. Maar, um, wie waren dat? Uh, die, uh, we hadden, even kijken, we hadden Stand By Me van Benny King en ah, ja, net uh, Mo met uh, Blijven Rijden. En dat is natuurlijk altijd belangrijk, hè? gewoon doorgaan. <laughs> ja, en Stand By Me, ook wel heel mooi in deze tijd. Uh, de donkere dagen voor kerst. Ja, zeker. Uh, uh, wie we... hebben de telefoon? Hella Wanders. Hella Wanders. Ja, goedemorgen. Ik over de Engelentafel praten. Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi, Mooie naam, hè? De Engelentafel of Hella Wanders? Nee, Engelentafel. Ja, <laughs> allebei mooie namen hoor. Nee, maar Engelentafel, ja, heel erg mooi zelfs. Ja. Ik heb de engeltjes ook al klaarstaan. Heel goed. Ja. Maar vertel eens, wat is de Engelentafel? tafel? Ja, de Engelentafel is, uh, is een landelijk project... waar plusfun bij is aangesloten. Ja. En um, dat roept eigenlijk mensen op... om uh, na te denken... Op, eerst op kerstavond, eerste kerstdag of tweede kerstdag... van, goh, ik heb wel een plekje over aan mijn tafel... voor iemand... Maar het roept ook mensen op om te zeggen... ...oh, ik ben eigenlijk alleen... ...ik zou het best leuk vinden om ergens bij aan te sluiten een keer. En uh, dan kunnen ze zich opgeven bij uh, engletafleutplus.zandford.nl En dan hebben we woensdagavond of tussen vijf en zes... ...een uh, koffiemoment of een uh, inloopmoment. En dan kan je je match ontmoeten. Even <lacht> een praatje maken. Maar het hoeft natuurlijk niet via ons te gaan. Het kan ook zijn dat je dit leest en denkt... Hé, hey, ik wil best wel meedoen. Ik weet eigenlijk wel een buurvrouw of ik weet in de flat wel iemand die ik uh, erbij zou kunnen vragen. Die veel alleen is. En dan kun je het natuurlijk gewoon ook zelf doen. En in de praktijk levert het gewoon uh, hele leuke avonden op. Omdat je toch aan tafel zit met iemand uh, ja, met wie je misschien... Ja, die misschien uit een... Ja, het is gewoon een hele ander soort gesprekken. Die je misschien met je eigen vrienden wat minder hebt. Of met je familie. En um, ja, dat, dat levert echt veel op. Dus we dachten nou, we sluiten daarbij aan. Je kunt het ook zien op de website. er zijn leuke filmpjes van mensen die vertellen van Engelentafel. Die vertellen uh, dat ze daaraan hebben meegedaan. En uh, ja, dat dat heel veel... Ja, dat dat gewoon ook kinderen vinden het vaak heel leuk. Je hebt gewoon... Je hebt gewoon een aansluiting, andere gesprekken met elkaar. Ja, dat is heel erg mooi. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het uh, heel leuk dat het zo georganiseerd wordt. Er zit, er zit bijna een televisieformat in. Uh, ja. Je die wordt gematcht door, uh, door Pluspunt. En je, je hebt dan een soort ja. blind date met jouw match uh, bij Pluspunt op de koffie... om te kijken of het lukt om samen een leuke kerst te maken. En ja, vaak misschien. is de barman dan nog mooier dan de mensen die er komen, toch? Dat is een ja. beetje, ja. Nou ja, kijk, dit is het eerste jaar dat we erbij aansluiten. En we willen het wel een paar jaar volhouden. Omdat we ook wel denken, dat we zien ook wel dat mensen wel zeggen... Oh ja, ik ben alleen en oh, maar dat vind ik eigenlijk best wel spannend om ergens bij aan te sluiten. Of, ja. of dat, we, dat we gezinnen zien die zeggen, oh ja, nou, dat zou best kunnen. Maar ja, het is natuurlijk ook heel spannend voor mensen, omdat je... Je komt wel in een, in een privé situatie in contact met elkaar. Ja. Uh, maar ik heb ook wel gehoord van, van mensen die ons uh, artikel lazen in de krant. Uh, in de Zandvoortse Courant. En zeiden ja, ik, ik dacht eigenlijk. Hé, hey, uh, ik heb wel iemand in mijn omgeving die ik kan uitnodigen. Dus die doen het dan ook. Weet je, het hoeft niet allemaal via ons te zijn. Nee, ik denk dat heel veel mensen dat doen. En ik vertelde net hier aan uh, mijn collega Jelmer dat ik ieder jaar op Tweede kerstdag een, een diner doe voor mensen die alleen staan. En er zijn best wel wat mensen in mijn kennissenkring of ruime mijn mm -hmm. die dat doen. Dan dus nou, zeggen dat. dat. Alleen is aan de kerstdag. Dat is altijd de tweede kerstdag bij ons. Ja, ja. Dan nou ja kijk, dat, dat is natuurlijk. Je kan ook dan heb je, als je dan zegt, nou later is er twee Oekraïense mensen uit de opvang erbij komen bijvoorbeeld. Dan krijg je een heel ander soort uh, uh, uh, gesprek. Snap ja, je? Dan natuurlijk. heb je een heel ander ja. soort sfeer aan je tafel. Wat, uh, wat best nog wel lang in je herinnering ook blijft. Zeker weten. Merk ik. Wat, wat leuk dat jij dit al doet ook. Dat doe je al lang? Ja, dat doe ik al een aantal jaren. En, uh, ja, ja, dat is ontzettend leuk om te doen. Ja. Dus dat... En hoeveel mensen heb je dan aan tafel? Uh, meestal zitten we met uh, tussen het acht en de tien mensen. Zo, ja, ja. ja. ja en we zijn nou, met de tweeën, okay. dus dat zijn dan acht gasten. Wat leuk. Nou, misschien ja. heb je nog een plekje over dit jaar. <laughs> ja, ik dat hangt er vanaf. 20 september sluit de inschrijving, dus uh, bij mij thuis. Oh. <laughs> Want dan weet ik hoeveel mensen ik moet koken, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja. Nou ja, dus... Um, maar als uh, mensen dit nou heel erg leuk vinden... en uh, hoe zouden ze dan kunnen zeggen van... nou, ik, ik geef me op uh, bij Pluspunt... Ja, dat kan. Dat kan door door, uh, je kan, je kan natuurlijk uh, even bellen, maar je kan ook engelentafel.plus.zandvoort.nl even een mailtje sturen. Ja. En uh, met je naam en telefoonnummer. En dan uh, gaan we deze week iedereen uh, bellen om, uh, om te kijken hoeveel mensen we hebben voor uh, de woensdag. Voor ja. woensdag kun je matchen. Maar je kunt het is ook leuk. Ik zou het ook leuk vinden als mensen zeggen, nou ik doe het niet via plus. Fund, maar ik weet in een flat iemand die alleen is en die heb ik nu uitgenodigd. Ik ben gestimuleerd door dit idee. Dan vind ik het ook leuk om, te, om een mailtje te krijgen en dat te horen ja Maar en, dat hoeft dus niet. Dat begrijp ik. Maar zijn er ook mensen die zeggen van... Uh, of, uh, die, die zeggen van, nou, ik twijfel erover of ik wil eigenlijk wel graag bij iemand aansluiten. Uh, met wie kunnen die contact opnemen? Is hetzelfde? Ja, ook. Ook daarmee. Dus het is, dit, dit is dus echt voor, voor, zeg maar, voor gezinnen die, die zeggen... of mensen zeggen, ik heb een plek aan tafel. Of voor mensen die zeggen, nou, ik heb niks. Ik zou best ergens willen aansluiten. Dit, dit is dus voor allebei kun je gewoon contact opnemen. Ja. En, uh, maar als je het eng vindt, of je zou het wel willen, maar je durft nog niet, kun je ook even contact opnemen. Dan drinken we even koffie van de week. Ja. Dus ja. Essen, Madeira of ik, wie er, wie er even tijd heeft om even te kijken of we, of we ja, gewoon even met elkaar praten, of we daaruit kunnen komen. Als je dat spannend vindt. En het is natuurlijk ook, wel... ook wel spannend, hè? Ja, maar, ja, dat is zeker heel spannend. Uh, ik weet ook niet ja. altijd precies wie er allemaal komen. Um, oh, echt niet? Oh, nee, kennen ze wel. niet altijd allemaal, nee oh wat leuk ja. je hebt eigenlijk gewoon al een tafel in Zandvoort ja zoiets ja. wat grappig, wat leuk ja dus ik heb nou. ook, dan ga ik het ook maar tafel noemen ja dat is wel leuk ja. en dan uh, willen we ook wel ja en je kan natuurlijk ook altijd vragen van, uh, er zijn ook, uh, we hebben ook wel kaartjes als je zegt ja ik vind dat moeilijk om, om uh, gesprekken hè, te voeren dan kun je, kun je dan hebben we mooie kaarten waarmee je met elkaar in gesprek kan of uh, we kunnen daarbij wel wat doen maar wat leuk dat jij dit al doet. Ja, ja. noem het ook engelentafel. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, ik zal het ook engelentafel noemen. Even oh, een, een andere vraag. Uh, uh, mensen zeggen, we schermen zich ook een beetje verlegen. Van, goh, dan kom ik daar straks bij iemand binnen. Moet ik per se wat meenemen? Of uh, de mensen die ontvangen, moet ik drie gangen diner koken? Moet er een kalkoen op tafel? Uh, het is heel laagdrempelig, toch? Ja, er moet niks. Er moet niks, tweede, Nee, nee. Het is wel voor een warme kerst. Ja, het het, ik ga er wel van uit dat het een beetje een warme kerst is. Maar je hoeft niet... Je hoeft niet uh, ja, nee, dat nee. hoeft natuurlijk allemaal niet. Nee, als je iemand dus uitnodigt, dat, dan is het al een warme kerst. Ja, ja. En als je gewoon zegt... nou, ik, weet je, We gaan gezellig om de tafel zitten en met elkaar eten. Ja, ja. je kan natuurlijk ook met stamppot een leuke maaltijd maken. Dat als je ik. altijd tweede kerstdag een stamppot maakt... Ja. Ik, ik denk niet, er zijn geen regels aan verbonden... Nee. maar daarom is het ook leuk om als je je match wil ontmoeten woensdag... om dat even af te stemmen met elkaar. Dat kan. Ja, nee, maar ik bedoel, dan weten mensen dat het laagdrempelig is. Dat ze niet hoeven te denken, dan moet ik per se nog een keer... een heel ingewikkeld kerstmenu in elkaar nee, zetten. Ja, en je, je kan gewoon als jezelf komen. Je hoeft niet een driedelig pak met een dure fles wijn naar iemand toe. Je kan gewoon <laughs> helemaal als jezelf ja. komen... en helemaal als jezelf mensen ontvangen... Het is gewoon, zet je huis en je hart open met kerst voor, voor iemand uh, die dat heel fijn vindt. En het levert ook echt wat leuks op. Ik heb zelf wel eens uh, vier mensen uit de koepelgevangenis, uh, de, toen die Syriërs daar zaten, ja. op kerstavond uitgenodigd. Nou, mijn kinderen hebben het daar nog over. Het is ja. ontzettend gelachen. Dat was een hele leuke, hele andere soort kerst. Ja, zeker. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Maar ik vind het een ontzettend een mooi initiatief. En dit is het de eerste keer dat Pluspunt uh, zo organiseert. Ja, nou ja, wij, het is een landelijk project. Ja. Het is dus al uh, eigenlijk uitgezet en uh, ja, wij, wij dachten we gaan daar eens bij aansluiten en we willen dat ook echt een paar jaar volhouden, ja. omdat we denken dat dat uh, op een gegeven moment wel gaat groeien en dat mensen dan uh, een beetje om zich heen kijken van, hé, hey, wie kan ik eigenlijk op kerstavond of op eerste kerstdag of tweede kerstdag weer bijvragen? En dan kunnen mensen natuurlijk ook naar dat e-mailadres misschien wel eens een leuk fotootje of een leuke anekdote over wat ze meegemaakt hebben. Uh, ah, de... Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat is ja, hartstikke goed. leuk. Ja. Dus ik verwacht ook wel een foto van jou dan, hè? Naar de ja, dat naar gaat wel lukken. E van die acht <laughs> mensen aan je tafel. Dat gaat wel lukken. Jij bent gewoon eigenlijk al de starter van de engelentafel. tafel. Ja, dat wil ik niet zo zeggen, want ik heb er geen, <laughs> uh, geen verhaal van gemaakt. Het gebeurt nu gewoon uh, toevallig. Ja. Nou ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke leuk... dat het allemaal al gebeurt. En dit ja. is eigenlijk om mensen een beetje aan te zwengelen. En, en, en wij dachten, we sluiten hier weer aan... voor als mensen een duwtje in de rug nodig hebben... om, om dit te doen... Dat wij, dan, uh, ja, dat wij dan wel daar een beetje tussen willen gaan zitten. Ja. Nou ja, dat is heel fijn. En uh, het, nog de laatste vraag. Het is niet per se... Uh, het is voor iedereen, hè? Dus je kan ook gewoon een, een jonger iemand bij je uh, hebben... die niemand heeft om kerst te vieren. Dat is voor iedereen, Ja. ja. Ja, echt. Je kan, ja, nee, het is niet gericht op een doelgroep. Het is echt voor iedereen. Ja, dat is heel erg mooi. want heel veel mensen vergeten dat vaak. Ik denk altijd: van dat is per definitie ouderen die alleen zijn en eenzaam. Maar er zijn ook een heleboel jongeren die dat hebben, natuurlijk. Heel veel, heel veel, ja. Ja, en het is gewoon... Je hoeft ook helemaal niet zielig en eenzaam te zijn... om nee. je mee te doen, hè? Je kan ook gewoon zeggen, nou... Ik vind het niet leuk ben, alleen. Ja, ik ben kerstavond alleen, maar het lijkt me heel leuk... om, uh, om eens in de buurt bij iemand, uh, iemand aan te schuiven. Ja. Dan. Nou, het, is niet, uh, het is echt gewoon bedoeld... Om, uh, om een beetje met elkaar in contact te komen... en uh, elkaar een warme kerst te wensen. Ja, gezellig samen zijn. Ja. Daar gaat het om. Oké, okay, nou dankjewel. Nog eenmaal, het was Engelentafel pluspuntzandvoort.nl waar mensen zich ja. kunnen opgeven om een tafel te, plek aan tafel beschikbaar te stellen of een plek aan tafel te vragen. Ja, of als je meer informatie wilt, dus je denkt, ik wil dit wel, maar ik snap het nog niet helemaal, of ik wil iets meer. Iets meer ik heb nog vragen, mail, bel ons, bel naar pluspunt, vraag naar Esther Madeira of naar Helle Wanders. En uh, ja, je kunt... Uh, je kunt uh, alles vragen. <laughs> nou, dan zou ik zeggen: uh, ik hoop dat er veel mensen gaan uh, bellen en zich uh, opgeven. Cool. En dat ja. we een, een eerste een leuke start kunnen maken met het uh, concept Engelentafel. Zeker, hartstikke leuk. Ik verwacht van jou een leuke foto naar dat e-mailadres. Geen probleem, ik zal nog wat <laughs> anecdotes erbij sturen. En dan spreken we ook aan januari hoe het was. Dat lijkt me ook een heel leuk item voor de, voor de uitzending. We gaan ja, Hans leuk. Botman uh, meenemen dat hij dat uh, oppakt, uh, Jelmer. Ja, zeker. Leuk. Ja. Uh, dankjewel. En een uh, hele fijne zaterdag nog. En alvast een hele fijne kerst. Ja, ook aan jullie. Hè? Dankjewel. Dag. dag. Oké, okay, dag. Ja, en dan hebben we natuurlijk het prachtige... toepasselijke liedje Noël d'autrefois van Charles Adnavour. Hier op Zethevim Zandvoort. J'ai connu des Noël... À l'écart de la ville, où l'on partait joyeux, des torches à la main, c'était avant l'avion, avant l'automobile, et le froid nous mordait par les petits chemins, l'église tout entière, illuminée de cierges, tremblait de tous ses murs pendant minuit chrétien, car nous venions nombreux prier la Sainte Vierge, c'était mieux qu'au théâtre et ça ne coûtait rien. Noël d'autrefois. Vous aviez une... Âme, un je ne sais pas. Un vrai repas de fête, ma mère cuisinait, j'étais le marmiton. Mon père pétrissait de la pâte à galette, on embrochait un porc et cinq ou six chapons. Dans la salle où trônait un sapin formidable, décoré de bougies et de papiers d'argent, pour avoir le menton à hauteur de la table, des tripotés d'enfants se hissaient sur les bancs. D'autres fois. À présent, nous avons des sapins en plastique. La neige est fabriquée par un atomiseur. La bougie a fait place à l'ampoule électrique. La bûche sort tout droit de chez le confiseur plus besoin de sortir la messe est retransmise par toutes les radios et la télévision nous avons monseigneur en direct de l'église et quand on a sommeil on tourne le bouton Het was een prachtig nummer om van te genieten. Uh, en ook soms even bij stil te staan. Zeker in de aanleiding van het vorige onderwerp. Ja, ja, ja. ja. Maar nu uh, hebben we an, uh, aan de telefoon, ik zeg bijna aan tafel, uh, hebben we gast uh, Ganster. Hoi. Goedemorgen, hello. hoe gaat het? Goedemorgen. Goed hoor, koud? Uh, koud. <laughs> <laughs> Volgende week is het weer warm. Dan moppen we allemaal weer. Dat, ja. dat we geen witte kerst hebben. Maar uh, vertel eens. Ja, bij jou in het, in het gebouw is het natuurlijk ook wel koud. Dat is de grond om te verwarmen. Ja, het is uh, behoorlijk fris bij mij inderdaad. Ja. Behoorlijk fris. Maar vertel. Ja. Uh, wijn aan zee gaat vertrekken uit het station. En voor de ja. duidelijkheid. wij zijn zee alleen maar uit het station vertrekken. Ja. Ja. Ja. ja. Wat is de ja. aanleiding daarvan? Nou, ik had een contract voor twee jaar. Ja. En omdat ze bij de NS van plan zijn om het stationsgebouw te renoveren. Ja. Maar ondertussen is die verbouwing al een paar keer uitgesteld. is dus aan 2023 en naar eind 2024. En waarschijnlijk nog langer, later. <totst> Toen hebben ze altijd aangegeven dat ze het zouden verlengen. Tot de verbouwing komt. Maar nou, ik word eind oktober... ...dat uh, ja, ik het, het niet ging verlengen en ik het steeds meer, nog helemaal uit moest. Dus toen was ik wel even in shock, ja. Maar is dat was dat niet een hele niet korte gaan. periode? Dat was heel kort. But... Toen, uh, ja, toch even... Ja. Uh, ja, ...geprotesteerd, zeg maar, dat je het niet kan maken dat je... Ja, ...in de drukste maand van het jaar... Uh, ...met alle wijn die je ook geen huis hebt en besteld hebt... ...dat je ernaar uit zou moeten ja dus nu is het eind uh, januari geworden, gelukkig. Nou, oh, dat waren ze in ieder geval een dus, uh, beetje... Ieder... Ja. Dus ik ben er nog, uh, nou in ieder geval tot half januari uh, in de winkel... en daarna gaan we leeghalen. Ja, en is het dan ook uh, uh, uh, een aanleiding dat we... Uh, het, was, het was vanwege de verbouwing dat je daar uh, in mocht zitten. Zijn ze bang dat je, als ze al een vast contact komen te zitten? Of zijn ze... Waarom moet het uh, zo nodig nu? Want dan gaan we er ook vanuit dat volgend jaar het station gerenoveerd wordt. Nee, nee, het station wordt voorlopig niet gerenoveerd en het, ja, het precies weet ik niet. We een contract van 24 maanden. Als je het zou verlengen, dan, bepaalde, dan bouw ik bepaalde huurrechten op. En dat wil ik niet, want dan zouden ze het maar de, uh, niet meer uit kunnen krijgen, zeg maar. Ja, dat is de angst. Maar daar zijn oplossingen voor te vinden. Je kan ook op iemand anders uh, naam uh, het contract zetten, etc. Ja. Maar ja, de, ik weet niet precies wat hun reden is. Het is ja. heel moeilijk om in gesprek te komen. Maar ik heb nu 23 december een gesprek met de NS. En ik hoop dat daar nog uh, wat uitkomt. Ja, nou ja, in ieder geval is het een uh, uh, nou, grote kans dus dat het dat in ieder geval dat in januari uh, moet stoppen op die locatie. Ja, als ze het nu laten doorschemen, uh, ja, is het uh, een gesprek om de beëindiging uh, te bespreken. Maar bij de zee gaat natuurlijk ja. wel gewoon door. Uiteraard. Ja. uiteraard. Ja. Dus ze kunnen ja. nog steeds alle lekkere wijnen bestellen, maar alleen niet meer uh, langs de winkel komen? Nee. Nee, ik ga in ieder geval online verder. En ik ja. ga natuurlijk op zoek naar een nieuwe locatie. Ja. En uh, ja een nieuwe locatie moet wel een beetje bij mij passen ook. Ja. En dit is natuurlijk wel de ideale locatie voor mij. Nou, het is groot, ik kan uh, mijn voorraad kwijt, ik kan mijn cursussen kwijt. Ja, het is zowel detailhandel als horeca. Dus ik had de wijnbar en de verras. Ja. Ik kon de proeverijen doen en de cursussen. Dus het is gewoon een super combinatie voor mij. En zoiets zoek ik, maar ja, het is niet zo makkelijk te vinden. Nee, dat kan ik me voorstellen. Het is, het is ook een, best wel een grote locatie. Ja, ja hij hoeft in principe niet zo groot. En het zou natuurlijk ook heel fijn zijn als ik een locatie vind die wel verwarmd is. Zo ja. <laughs> met deze temperaturen. Maar uh, ja, het moet wel een locatie zijn die een beetje bij mij past ook. Ja. Maar online gaan we sowieso verder... En de proeverijen gaan door, want ik heb er natuurlijk nog heel veel gepland staan. En ook cursussen en dat gaat gewoon allemaal door. Alleen dat zal een andere locatie worden. Maar dat... ja. Het gaat eigenlijk door op de oude voet, voordat je bij de zon ja, in trok. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Dus dat ja. gaat allemaal gewoon lekker door. En dat het helpt natuurlijk als de luisteraars uh, zeggen van... weet je wat, die armetjes, die hoeven dan niet zoveel dozen in te pakken. Uh, haal allemaal een lekker flesje kerstwijn. Of een, uh, een bubbeltje voor uh, de nieuwjaarsvering uh, uh, bij Wijn aan Zee. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Hoe minder ik in hoef te pakken en te verplaatsen, hoe beter. Ja, nou, dan zal ik hier wat het goede voorbeeld nemen. En, uh, en kom ik uh, er snel even langs uh, deze dagen. Nou, dat zou heel fijn zijn. Ja. ja, toch? Ja, neem je kerstmenu mee. <laughs> Dan kunnen we een leuke wijnen erbij uitzoeken. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Uh, uh, ik, dat, is een, ja, dat is een belangrijke mededeling voor de luisteraars. Dus je kunt gewoon wijn blijven kopen. En uh, de winkel ja. is in ieder geval nu nog open. Tot en met is uh, half, half januari. Tot 15 januari, ja. En ja. in december zijn we, of ben ik, van uh, maandag tot en met zaterdag open. Maandag tot en met zaterdag. Ja. En, dan, en nog eventjes met de feestdagen. Uh, uh, dus mensen zeggen nou op de ochtend van uh, noem maar wat, uh, kerstochtend, ik oh, ik heb nog een fles tekort, kunnen ze nog uh, bellen? Of, uh? of zijn jullie dicht met de kerst? Uh, ik denk dat wij dicht zijn, ja. ja. Ik ben vorig jaar open geweest met kerst. En dat, uh, dat was niet de moeite waard? Ja, nee, dat was niet de moeite waard. Ja. En mijn familie woont in België, dus wij rijden dan. Uh, Eerste kerstdag naar België toe. Ah, en daar kunnen ze ook heel goed kerst vieren. Zeker, zeker. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja. maar uh. de 24e zijn we gewoon nog open, en de 27e ook weer voor de Nula bubbels, Zeker. Dus, uh. Nou, heel erg fijn we zijn er nog even. dat je er nog even bent in ieder geval, dat we nog terecht ja. kunnen uh, en houden ons op de hoogte van uh, de ontwikkelingen. Mocht er een verandering zijn, dan uh, hebben we meteen weer een nieuw item voor de radio. Is goed. Ja, en ze kunnen natuurlijk ook altijd, ook als ze nu met de gladheid... als dus je zegt, het durft de kleur niet uit. Bel me, stuur een appje en breng ik het gewoon langs. Oké, okay, en dan zeggen we dat maar één keer. Misschien een beetje commercieel. Waar kunnen ze dat doen, dat bellen en appje? 06-254-253-18. Dan gaat het helemaal goed komen. Oh, fijn. Dankjewel. Dankjewel. En ik wens je heel veel succes. Uh, en ik zie je nog wel voor de kerst.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 Ja, en we hebben inmiddels onze volgende gast alweer uh, aan de telefoon. Uh, maar jammer, naar wie hebben we geluisterd? Want het klonk zo lekker vrolijk. Ja, fairground, simply red. Ja. Ah, vandaar. En, en aan de telefoon hebben we Ankie Misenbeek, als het goed is. Ja, dat klopt. Nou, dat is heel fijn. Goedemorgen. En je gaat ons allerlei spookjes verkopen, heb ik begrepen. Ja, ik ben een een en al uh, sprookjes. Je bent een en al sprookjes. Ja. <laughs> nou, we hebben dus de sprookjesfee aan de telefoon. Um, vertel eens, de sprookjeswandeling. Er zijn natuurlijk mensen die dat uh, nog kennen uit een grijs verleden. Een beetje voor coronatijd waarschijnlijk. Ja, precies. Dus het is dus altijd goed om uh, de mensen die het nog niet kennen... even te laten weten wat het is. En de mensen die het nog wel kennen, het geheugen op te frissen. Ja, precies. Ja, we hebben het helaas twee jaar niet kunnen doen door corona, ja. zoals uh, veel evenementen niet uh, hebben mogen plaatsvinden, dus dat is jammer. Maar we zijn weer blij dat we dit kunnen doen voor ze, voor die kindertjes. Ja, maar wat, wat, wat gaan die kindertjes doen op de sprookjeswandeling? Nou, het is de bedoeling dat ze gewoon uh, zo leuk mogelijk verkleed komen, dat is het leukste. Ja. Daar uh, zijn er drie prijzen aan verbonden. En dan, uh, de wandeling is eigenlijk tussen vier en zeven. Vanaf kwart voor vier kunnen ze op het Kerkplein, bij het kassenhuisje uh, hun kaartje kopen. Of nog uh, in de ochtend bij de Bruna. De kosten daarvan zijn vijf euro, maar ze krijgen daar allerlei lekkere dingen op. Ze krijgen bijvoorbeeld een betoverde oliebol. Baharivase, de oh. bij de oliebollenkraam. Bij ja. uh, XL, lekkere warme chocomelk. Kunnen ze daar halen? En uh, wat hebben ze nog meer? Wat ze gewoon ook moeten doen is uh, bij iedere sprookjesfiguur krijgen ze een letter. Yes. En die letters bij elkaar vormen een woord. Dus dat is natuurlijk heel spannend voor ze. Want ze moeten de letters bij al die sprookjesfiguren zoeken. Juist. En, dan hebben, en dan hebben we heel gezellig natuurlijk. De kerstman met zijn vrouw en de kerstdochters. Uh, die zitten gezellig uh, op het warme terras van XL. En dan kun je natuurlijk hele leuke foto's maken. Ja, ik wist helemaal niet dat de kerstman een vrouw en dochters had. Ja, maar oh. kijk, dat houdt u een beetje geheim, hè. Ah. Zo, maar okay. maar deze, dit soort gelegenheid, ja, komt die speciaal zand voort. Oh. En, de, en uh, welke sprookjes komen allemaal uh, tot leven langs die route? Nou, het uh, gebeurt grotendeels op het kerkplein. Dus we gaan natuurlijk ook een beetje uitwijken bij, uh, natuurlijk bij de ijsbaan. Ja. Weet je, gewoon even, even door eventjes uh, bij Harry Oliebollen even kijken. Uh, we hebben verschillende sprookjesfiguren. We hebben verschillende heksen. We hebben roodkapje. rood eeuw. kapje. Ja, okay. en dat zijn ook een beetje enge dingetjes. Maar een rood kapje, ook de wolf is er. Oeh, ook de wolf. Maar okay, yeah. de wolf is wel, uh, in dit uh, sprookje is hij gewoon heel lief. Oh, okay. Okay. Dus dat oh. hebben wij, wel lieve wolf. Dan hebben we een heleboel veeën. Prinsessen, prinsen. Ja. Aladdin en Jasmin. Sneeuwwitje met haar dwergen. Doornroosje met haar prins. Oh. Uh, we hebben. Um, nou, wat hebben we nog meer? Kapitein Haak. Met oh, al. Okay. Ja, Kapitein Haak met al zijn. Uh, die is net aangekomen met de boot. Uh, uh, ja, ook die ja. is uh, gekomen met alle uh, figuren daaromheen. Dan hebben wij Lady Marion en Robin Hood. De gelaarste kat, die is ook aanwezig. Uh, ja, ik zal ongetwijfeld nog strookjes vergeten zijn, ja. want er lopen schrik niet. We hebben er altijd rond 45 zo'n beetje gehad. Zo. We hebben er nu 56. 58% grote figuur. Dus ja. ja, we dachten eerst natuurlijk, uh, ja, we moeten toch weer opstarten. Het is toch weer een beetje iets moeilijker. Ja. Maar ja, het vult zich. Uh, we hebben natuurlijk zo'n goed uh, team. Dus, uh, en uh, ja, onder. Uh, en dit valt natuurlijk ook onder de Zandvoortse Vierdaagse. Ja. Maar ook het wandelen uh, komt. Voorheen vroeger altijd zwemvierdaagse gedaan, stukje fietsvierdaagse. En uh, ja, de sprookjeswandeling uh, zit daar ook in. Dus die kindertjes zijn altijd, uh, wij vinden het altijd heel leuk hoe de kinderen zich toch gewoon uh, helemaal weer verkleed opstellen. Maar we maken ons natuurlijk wel een beetje zorgen. Het is best wel koud en Aladdin heeft een blote buik. En, uh, ja, ja, wij gaan nog even kijken hoe koud het is. Kijk, oh, en anders kijk, zit ja. Aladdin in de kerk. Ook in de kerk hebben wij een gebeuren. Daar wordt poppenkast gespeeld. Ah, kijk. Echt door uh, een bekend iemand. En dat houden we nog even geheim. Want uh, heel veel hebben we haar in de klas gezeten. En ze doet het hartstikke leuk. Daar zijn we ook heel blij mee. Ik ook, ben er ook heel blij mee. Maar ik ben ook een heel beetje benieuwd of Frozen ook komt. Want dat is toch ook wel ook, een ijsbaantje, precies. hè? Ja, Frozen. ja, precies. Ook uh, het sprookje Frozen hebben we. Olaf met Anna en Elsa, klopt. Oh, maar ja, het zijn zoveel, uh, zoveel sprookjes dat ik denk van. Dat uh, kapitein sprook, Haak natuurlijk met al zijn piraten. Komen ja, die piraten allemaal... ook allemaal mee? Ja, de piraten zijn ook mee. Ja. Nou, en en uh, tot, uh, hoe oud of hoe lang moet je zijn om de, om de, de tocht te lopen? Nou, ze kunnen ze, zelfs uh, moeders komen met kinderwagens. Ze ja. hebben echt uh, voorheen ook leuke kindertjes gehad. Lieve kindjes die ook verkleed waren, zelfs in de kinderwagen. Zo leuk om te zien. Ja, echt heel leuk. En, en, en, en hoe zo oud zijn de oudste? Nou, de oudste met de schrokjesfiguur, die meedoet? Ja, die meelopen, bedoel ik. Uh, Oh, die meelopen. Ja. Nou, de meeste zijn de kinderen die verkleed zijn. We hebben een enkele ouder die, uh, die er ook aan uh, gehoor geeft. Maar het gaat meestal om dat kindjes dat zijn. Ja. Ja, we hebben ook uh, gewoon kinderen die van 18 jaar hoor. Die hebben gewoon gezegd, kom op jongens. Dan gaat het ook doen hartstikke leuk. Oh, is het is eigenlijk jong en oud, ja. ja dus, ik, ik kan me ook voor mama als een kind en, uh, en meedoen. Want ik ben maar 1,62, meter 62, dus dat <laughs> valt niet zo op. Nou, dat uh, maakt niet uit hoor. We hebben sprookjesfiguren in alle maten. Okay. En, uh, en, en uh, hoe laat begint het? Het begint 4 uur. Okay. En het uh, eindigt zo'n beetje tegen zeven. En mm -hmm. kwart voor zeven gaan we naar de kerk toren. dan proberen we alle kindjes en alle sprookjesfiguren gaan dan in de kerk. En dan doen we een samenzang met kerstliederen. Ja. En dan uh, sluiten we het af. En uh, wat ook gewoon heel leuk is... ...dat we heel veel stapelingen gekregen hebben van onze sponsors. En uh, dus, uh, we zijn ze zeer erkentelijk, zeer dankbaar. En ook wat sneeuwwietje hebt, de betoverde appel, hè? De betoverde okay. appel. Ja. En die hebben we ook weer van één van onze sponsors gekregen. En uh, die gaan in de chocola. En die mogen ze zelf versieren met spikkels. Ja, die heb ik ook nog wel gegeten. Ja, niet dit jaar, maar uh, een paar aantal jaar terug. Toen was het dan, ja. ja, dus dat is uh, dat ja. vinden we dat gewoon leuk om te doen. En het kassahuisje komt uh, dit jaar bij uh, onze nieuwe onderneming Le Bar. Dus ook uh, wat heel fijn is, uh, zoals u ongetwijfeld weet... Het, dat wij nieuwe ondernemers hebben in de, de andere locaties zoals uh, XL. Ja. En ook uh, Rabbel is nu Brassé... Ja. ook die doen uh, gezellig mee en uh, waar we ook heel blij mee zijn is Andrea die weer uh, voor uh, vrijwilligers uh, lekker zorgt en ook het plein die ons van het plein uh, en, ve en Vebo, geweldig gewoon nou, het is al even... en onze supermarkten ja, echt uh, toppie heel, heel zand voor het uh, eigenlijk ja, ja als, uh, dat is gewoon, uh, ja, wat, weet je, met, met, met elkaar. Kijk, uh, doe je een hele hoop. Zonder onze vrijwilligers, nou dan zijn wij er ook gewoon niet. van dus mag echt heel dankbaar zijn dat ze zoveel vrijwilligers hebben. Goh, daar ben ik het nou eens helemaal mee eens. Uh, ja. ja. Absoluut, ja. ja. Uh, nou, ik zou zeggen, uh, er zijn nog kaarten beschikbaar natuurlijk. Uiteraard, ze kunnen nu nog gewoon bij de Bruna halen. Ja, en dan, we... dan vanaf kwart voor vier kunnen ze ze ook uh, op het plein halen. Bij het kassenhuisje. Dus iedereen op gestrikte draf naar de Bruna. Kaarten halen en zorgen dat je om kwart voor vier bij het kassenhuisje bent om te gaan beginnen. Ja. En uh, kijk, onze Grietjes natuurlijk ook uh, aanwezig. En ja, ze krijgen bij iedere sprookje. Nou, sommige sprookjesfiguren delen ook nog wat lekkers uit. Dus. Ah, oké. Okay. Okay. Ja. En niet te vergeten, waar wij heel blij mee zijn en heel erg herkendelijk van de IJsbaan: er zit een kortingskaart in van de IJsbaan. Nou, oké. Okay. Het, nou, het, kan, het, kan, het kan niet beter eigenlijk. Net een sprookje is het. Ja, het is een Toen? sprookje. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ah, nou. Ah. Ik uh, kom kijken, tot vanmiddag. Oké, okay, tot vanmiddag. Bedankt hè. Ja. daar. Ja, nou. En hopelijk, de sneeuwman. Staat de sneeuwman, die kan natuurlijk niet ontbreken. Don't cry, no man, in front of me. Get your tears if you can?